Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens Palestijnse autoriteiten is het aantal mensen dat vandaag is doodgeschoten bij voedseluitdeelpunten opgelopen naar 38. Als dat aantal klopt is het het hoogste aantal doden bij het uitdelen van eten op één dag. Getuigen zeggen dat Israëlse militairen het vuur openden op looproutes naar twee uitdeelpunten. Het Israëlse leger heeft daar nog niet op gereageerd. EU-Baas von der Leyen zegt dat ze van de Israëlische premier Netanyahu heeft geëist dat hij meer hulp toelaat in Gaza. I insisted and urged that humanitarian aid that is not reaching Gaza in Gaza. President Trump wil dat de Amerikaanse immigratiedienst vooral in grote steden op zoek gaat naar illegale migranten om uit te zetten. En specifiek steden waar zijn politieke tegenstanders, de Democraten, de macht hebben. Trump geeft de opdracht om vooral in New York, Chicago en Los Angeles te werk te gaan. In de Rotterdamse haven is bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Dat zat in vaten met vruchtensap. De kook werd al in februari ontdekt, maar vanwege het politieonderzoek werd de fonds tot nu toe stilgehouden. En WhatsApp krijgt advertenties. Die zul je niet in of tussen je chats zien, zegt mijn techcollega Stan. Maar wel in het updates tabblad. En daar zie je eigenlijk de verhalen die, die mensen posten. Je kunt daar bijvoorbeeld net zoals op Instagram en op Facebook berichten, foto's plaatsen die 24 uur zichtbaar zijn. En tussen die berichten zullen bedrijven en organisaties dus ook hun eigen berichten kunnen posten. Ja, reclame. ze beloofde jarenlang dat er nooit advertenties in de app zouden komen, maar stap daar dus toch vanaf. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de reclames te zien zullen zijn. Het weer vrij zonnig met in het binnenland wat stapelwolken. Daar een graad of 24 langs de kust een graad of 20. Morgen zonnig en iets warm. ZFM verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is begonnen met drukte op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen, 7 kilometer fietsen met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt er een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad. Er staat voorknopend Koenplein 5 kilometer fieden. De vertraging is daar 20 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. I always say it's good for the geese, it's always good for the gander, Irish sailor.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 too hard and I think I'll start to have my own fun Oh, baby, it's plain to see That you're qualified to fulfill your needs You think you're pure over on me Well, honey, baby, just wait and see And we'll sing, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Oh, sheila, you I want to be the only one But her uh, Baby, one, two, three uh, I love you, baby, honestly uh, I want to deed a deed I a deed a oh a Sheena. oh oh oh oh Sheila, oh baby, love me right, let me love you till the bitter end. Oh, can't you let the others be? 'Cause with you is where I got to be. Van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Allemaal uh, welkom terug. Ja, zodra gaan we naar Duitsland, uh, Richard. Ja, naar ja. Lendel. Naar Randall Lawson. Want uh, er is een ITCC uh, weekend uh, op een uh, circuit in Duitsland. En vlak tegen Polen en uh, uh, Tsjechië aan. Ik zoek even de gegevens erbij. Uh, en hier heb ik hem. De, de Lausitzring in uh, Duitsland. Dat is het uh, circuit. Ja, nou, ik dus... hoop dat de uh, verbinding goed is.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 Sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. you think that carries all. Burning bright, I thought a blood to signal to the sky. I said, I wonder, does the message get to you?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 Zandvoort, tijdens het evenement kun je met vrienden, familieleden of collega's meedoen aan een ultieme fietsbeleving. Fietsen op het circuit van Zandvoort met collega's, vrienden of als solist. Vier uur of acht uur fietsen, dus, dus nogal wat. Op prachtig asfalt zonder verkeerslichten, dat is waar natuurlijk, drempels of kruispunten. Um, nou het start om kwart voor tien morgen en het duurt tot zeven uur. Oké, okay, nou weer een mooie evenement hier in Zandvoort.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 Que toi. Tu sais toujours où m'a moi je ne bugge pas, moi je t'aime, et ne dis pas l'anniversaire de Nicolas Voici les clés pour le où tu changerais de vie A tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. nanana. Je vais tenir mes lakmochots et le champagne au froid. Car je t'aime. En n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir, nanana. Ja, Gloria van hè? Ja, de Miami Sound Machine en Kedan, uh, your Piet. Lekker plaatje, zo, om naar uh, Duitsland uh, toe te gaan. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, Herr Lawson. Ik een shootenbrouw. Ja, een shootenbrouw. Oh, dat is ja, kans ja. hè? Ja. ja, ja, dat is vol. ja. Nee, helemaal geweldig, jongens. Ik zit hier uh, 30 graden in het zonnetje.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 Paddock. Ik denk dat uh, Zandvoort hier ongeveer 10 keer in kan. Ja, echt? Nee, je ja. Zo groot is het hier allemaal. Nee, nou ja, uh, dat ja. wilde ik vragen aan je, Rendel. Want ik uh, las uh, op uh, internet uh, dat het een, uh, een trioval is. En dat betekent dus dat je uh, da aan de binnenkant van, uh, van uh, het complex... dat je een normaal circuit hebt...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 uh, met ons mee in heel Europa. Het is een beetje alles in Europa al meegemaakt. Nou, Luisterstrink voelt dat er voeten, de bandjes heel erg uh, uh, thuis, want als je uh, zeg maar het rechtstuk komt en je rijdt rechtdoor, dan ga je met je autootje richting Swick Daar werd natuurlijk die uh, gebouwd. En dan wilde hij heel snel heen. Dus zijn topsnelheid was uh, 6 km per uur. Hadden. Dat is heel mooi. Ja toch? Ja, zeker. Wauw. Uh, dus, ja, dus wat uh, uh, echt... Uh, die heeft uh, fantastische rijden met zijn Satrabi is natuurlijk wat langzaam ten te opzichte van een uh, 700 PK-monster. Maar hij ja, zat met zo'n grote smijlachten en hij zei iedere keer, als je er het recht een stuk op gaat, gaat hij in toer omhoog en loopt niet harder. Ja, hij wil naar huis. Oh, geweldig.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 Ja, jongens, 24 uur van Le Mans. En, en er zitten ook, uh, geloof ik, iets van acht Nederlanders in. Uh, twee in de, in, de, in de grote klasse natuurlijk. Of die gaan winnen, uh, Nick de Vries of Robin Vrijns, weet ik niet. Robin met de BMW. En uh, uh, Nick natuurlijk in de Toyota. Want ik denk dat Vrij uh, wel heel sterk zou zijn. En kennelijk was opeens natuurlijk, is uh, voorin. Klaar, dus dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Uh, ja, uh, Le Mans jongens, uh, uh, een onderdeel van het kwartje. En je kan de wedstrijd verliezen. Ja, ja dat, is, dat is ook zo. Dus... Ja, dus uh, dat, dat zegt gewoon helemaal genoeg uh, in het heel gebeuren. Uh, ik ben heel benieuwd wie gaat winnen. Ik denk, Ferrari geeft toch wel weer hoge kansen om uh, dat ze voor de derde keer het gaan winnen. Uh, maar het zou zo mooi zijn als Kettelik het doet. Ik zou een iota Kettelik, jongens, ik vind zo'n mooie auto. Hoe, hoe lang dus hebben we winnen. het trouwens zullen, al? Ja, dat blijft wel een populaire race ook, hè? Nou ja, die uh, zo uit de jaren 20, hè? Dus uh, die, die, die, die al heel lang. ik weet niet hoeveel sedictie dit inmiddels is, maar we hebben wel heel wat gehad, zullen we zeggen. Dus uh, en altijd uh, Nederlanders erbij, ook heel erg mooi natuurlijk. Hè? Om, uh, we hebben natuurlijk ook ooit een winnaar gehad, natuurlijk met Gijs van Lennep, Nou, prachtig. En uh, Jan, uh, weet je, zijn je uh, Jan Lammers natuurlijk die ooit helemaal gewonnen heeft. Met de, met de sponsorauto? Uh, we, we met sponsor, met al, al die kleine sponsorsstikketjes uh, nee, erop. Nee, nee helemaal. Uh, Jan Lammers heeft toen gewonnen in de Jaguar. Oh, oké. Okay. Ja, uh, dat, dat heet... was niet uh, met ja? die sponsors uh, erop. Nee, dat was in die hele mooie zilke Jaguar. Was dat. Fantastisch. Mooie tijd. En, eh. Uh, uh, ja, jongens, uh, heel simpel. Eh. Uh, Lamar is Lamar. En, uh, even heel simpel. Dat kan je, je bijna niet voorstellen. Uitverkocht. Geen kaartje verkrijgbaar. 350.000 mensen.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 Nou ah, oké, okay. zitten we er nog, nog meer. Ja, vroeger natuurlijk wat minder hè? dan ging ze minder hard. Maar tegenwoordig gaan ze heel hard. Je ja, ziet wel dat Gijs van in de jaren 70 heel lang het record uh, gemiddelde snelheidsrecord heeft vastgehouden. Hij hmm. rijdt ook uh, ver over de, de voor ver over de 200 gemiddeld hè. Ja. Gemiddeld met de pitstops bij. Kan je bij niet voorstellen hoe hard het is. En weet je wat het dus, nu tegenwoordig is de gemiddelde snelheid? ik uh, dacht, jongens, ik zit niet aan Wikipedia aan ja, <lacht> ja, dat is niet heel veel hoger als uh, Gijs deed. 220 kilometer en de top ja. van de Rijt, tegenwoordig? Ja, die gaan nog de de 300 ja, tegenwoordig. Ja, 350. Heel goed, heel goed. Ja, je bent geslaagd, Rendel. Dat is heel langzaam, want in. Moet ik goed nakijken, dat ga je ook uitzoeken. Volgens mij 76, 77, een WM Peugeot die ging over de 400. Zo? Over de 400? Ja, uh, helaas even snelse tijd, Stelstijl, snelste uh, snelheid. Uh, het was een WM Peugeot, een goede auto was dat. En die ging over de 400 km per uur, jongens. Had hij ook een parachute achter om uh, af te remmen aan het eind? Of dat nee, niet? Uh... We,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 En, uh, ja, maar dat zou betekenen één strafpuntje en dan uh, zou hij een uh, race moeten missen. Maar Max zegt, ik blijf gewoon als Max racen natuurlijk, maar daar heeft hij wel gelijk ja. in, toch? Als hij dat niet ga doet, dan is hij geen goede race. Dan is hij geen goede race, dus dat moet hij ook wel. Jongens, maar het zou gebeuren dat hij één wedstrijd voor de Grand Prix van Nederland een extra strafpuntje krijgt. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee maar dan is hij alweer verlopen, dus dan kan hij weer punten af. En dan is Max er niet bij, hè?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 Want deze is natuurlijk volgens mij de HGP toch? Ja, maar oh, de, ja. Ja, nou ja, dat, dat, dat moeten we maar even buiten de uitzending nog bespreken dan. Moet je Ben nou ja. maar eventjes over contacten. Ja, nee, gaat, gaat helemaal goed komen. komen. Ah, Oké. Okay. Nou, dankjewel. En uh, een heel fijn weekend. Veel plezier daar nog. Dankjewel. Lekker, dankjewel. lekker Duits biertje erbij. Graatje of dertig. Hé, want jij zet de muziek aan. Wij hebben ook de muziek aan. Hoor maar.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 dat is helemaal niet nodig. En uh, ja, de, ja, voordelen natuurlijk. Want uh, ja, dat kan gewoon niet natuurlijk. Dat je zo met uh, dieren omgaat. Nee, nee. Dus. Uh, ja, het kost altijd geld hè. Dat is een beetje het probleem voor, voor mensen. En die hebben het er dan niet voor over. Maar ja, ik denk, ja, nou, ik denk ja, dat dat van tevoren. Hè? We kennen de coronaperiode natuurlijk. En iedereen was thuis en werkte thuis. Nu, zo langzamerhand, uh, wordt het thuiswerken weer steeds minder. Hè? Meer mensen die moeten steeds weer uh, naar hun werk uh, toe.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 Ik hoorde het meteen. The Little River Band. Ja. Muziek, hè Richard? Ja. Deze plaat. Ja, uh, Little River Band. Eindeloos. En... Ik, had, ik had altijd al uh, naar een lijf optreden van zijn gewild, maar op de enige manier... Niet gelukt. Nee, ze zijn uh, zo weinig uh, Nederland geweest. It's a long way there, de groep ja. uit uh, Australië. Wat, uh, hartstikke mooie plaat uh, zo uh, vlak voor uh, entertainment. Voor jou was Fred. Hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, we gaan er weer. Zeker weten. Nou, hoe is dat uh, verder? Ja, uh, ik heb niet te gelagen, dus doen we het dan ook niet. Oké, okay, nou dat is al een <laughs> mooi startpunt. Ja, uh, ja. En is dadelijk uh, uiteraard weer een leuke entertainment voor jou. Wat uh, ga je daarin uh, doen uh, vandaag? Nou, nou ja, de gast is al aangeschoven. Dat is uh, Robin uh, Kroek. En hij heeft een, uh, een single uitgebracht en uh, die is getiteld... Wil je met me daten? Oh, dus, ja. dus hij gaat op uh, daten? <laughs> ja, uh, daar, daar gaat hij straks alles over vertellen. Ik ben benieuwd of het gelukt is. <laughs>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 Over zijn nieuwe single, uh, Proosten op het Leven. Kijk, ik vind het wel altijd mooie titels uh, bij, uh, bij de platen. Ja, ja, ja, uit het leven gegrepen. Hè? Uit, het uit het leven, het leven gegrepen. Het leven. Ja, hey, Het Edget, volgende ja. week uh, vijf uur uh, Zandvoort voor jou, hè? Ja, Zandvoort voor jou. Het, uh, vijf uurtjes lang. Uh, ja, ga je dat uh, ja, helaas haar, uh, Ga je dat volhouden in je eentje? Uh, nou ja, met Devin uh, dat moet lukken. Ja, ja. ja, want Rob en ik zijn er niet. Dus, uh, ja, ja, jij gaat op vakantie. Ja. En uh, Rob heeft eventjes uh, wat anders te doen. Ja, ja zeker. Dus, dus uh, nou ja. Nee, dat uh, wordt spannend. Ja, okay. een mooie, een mooie uitzending. Ja, dankjewel. Dus je spelgasten uh, volgende week? Uh, ja, er zijn er wel aardig wat, ja. Leuk. Maar wie dat zijn, dat uh, moet je nou uh, maar eventjes afwachten op de site. Ja, ja. oké. Okay. Hey, en op uh, Facebook <laughs> ook, hè, neem ik aan. En op dit, uh, Facebook. Uh, berichtje post. Oké. Okay. Nou, veel plezier met uh, Fred. En dankjewel weer, Richard. Ja, ja. Top. En uh, ja, we zouden het dus nog over je vakantie hebben. Ja. We hebben het nou nog niet over gehad. Daar hebben we ook geen tijd meer voor, hoor. Nu, dus... Uh,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 Oh